...met het NOS-journaal. Israël en de Verenigde Staten hebben de aanval ingezet op Iran. Israël begon vanochtend met luchtaanvallen op Teheran... waar dikke rookwolken boven de stad te zien waren. Daarna kwam het bericht dat de Verenigde Staten meedoen met de aanvallen. Er werd al weken rekening gehouden met een aanval op het Iraanse nucleaire programma... en mogelijk ook op het Iraanse regime. Bronnen van Israëlische media zeggen dat de aanvallen op Iran meerdere dagen gaan duren... President Trump spreekt van een grote gevechtsoperatie... om het Iraanse kernwapenprogramma uit te schakelen. Iraanse officials zeggen tegen Reuters... dat de hoogste geestelijk leider, Gamenei, naar een veilige locatie is gebracht. Hij zou niet in Teheran zijn. In Israël is de noodtoestand uitgeroepen... en gaat het luchtalarm af om te waarschuwen voor een eventuele raketaanval. Mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Het luchtruim boven Israël en Iran is gesloten. En het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders die in Israël zijn op om niet in de buurt te komen van mogelijke doelwitten. Er wordt rekening gehouden met een Iraanse tegenaanval op Israël. Halsbandparkieten veroorzaken schade bij de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag. Volgens Omroep West knagen de vogels aan gevels, schilderwerk en aan kabels van een hijskraan, waardoor kortsluiting kan ontstaan. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf leidt dat tot veiligheidsrisico's. Een valkonier gaat daarom de komende weken aan de slag om de halsbandparkieten te verjagen. Naar schatting vliegen er zo'n 600 halsbandparkieten rond het binnenhof. In Wiegen heeft vannacht brand gevoed bij een groothandel voor e-bikes. Een container met fietsaccu's stond in brand. De brandweer is nog bezig met het koelen van die accu's. Het weer nog droog, maar in de loop van de ochtend steeds meer buien, tot 10 tot 12 graden.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 Straks kijken we naar de verjaardag, wie is de jaar. En er zijn ook weer hele bijzondere dingen gebeurd, onder andere dit. We probably present the Beatles. Ja, maar speelden die? Nou, dat hoor je straks en onder andere. How many gunshots did you hear? It was quite a few. You know, I couldn't really say how many Wat gebeurde daar in Waco? En dit is ook zo'n bijzonder verhaal over de metro. Echt bizar. Eerst even een lekker gitaarmuziekje hier. Dan is opening van 2.11. Radio. Op het toepalklijf leeft het om 10 uur. de Facts Scenes. Wish I was a girl. You're walking to the room with refining poise. Bewitching and throwing all of the boys. You're so chic and you're so sweet Amen. We shall was the girl. Nou, oh. nou, er is wel wat gebeurd, Zal te zien. Goed, de dus stoepak leeft op de radio. We zitten er, we zitten er weer klaar voor. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we kijken even naar de geschiedenis. Wat gebeurde op deze datum door de jaren heen? Nou, 1966. Ja, de Cavern Club in Liverpool failliet. De Cavern Club, famous as the birthplace of the Beatles, is coming down.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 Ja, met andere woorden, de Cavern Club was verjerd in 1966. Hij werd uh, opgestart in 1957. Eigenlijk was uh, uh, of Starr al heel vroeg daar aan het optreden. In datzelfde jaar al. Later kwam hij natuurlijk terug met de Beatles zelf in 1961. Daar hebben ze uh, toen één keer opgetreden. En uiteindelijk in, uh, op 9 november ontmoetten ze Brian Epstein. En die is de manager horend ook van de Beatles. Die heeft heel veel voor ze betekend. Maar het grappige is dat in de Garderobe... In de Garderobe, daar, uh, uh, daar stond Silla Black. En Silla Black kwam dus ook in contact met Brian Epstein en de Beatles. En die hebben dan samen hebben ze, uh, haar carrière een beetje gelanceerd. Dus dat is wel weer grappig. Uiteindelijk werd het geopend aan de overkant. En toen is het weer opengegaan. Maar uh, ja, het werd de eerste eerdagos in uh, 1973. Dat een... nou, was heel leuk, want ik ben afgelopen jaar in, in het Beatles Museum geweest daar. Yeah? Oh, ja. En uh, dan zie je ook uh, hoe dat allemaal in elkaar zat en zo. En uh, het was echt uh, wel uh, leuk om daarheen te gaan. Dus als je ooit naar Liverpool gaat, ga even naar die straten. Ga yeah. even kijken hoe het allemaal is. En overal wordt nog opgetreden en zo. Echt heel leuk. De Cavern Club met de Beatles. We proudly present the Beatles. Mm. Ja, grappig om die opnames weer een beetje te zien. Ja. Goed, wat nog meer? Ja, een beetje aanhaken toch op, op, op, op Wilco. Want vandaag in 1883 is de opening van het eerste Deauville Do Theater. Dat is het theater dat wordt, wordt geopend in Boston, ja. in de Verenigde Staten. Nou, bij de voorstelling is al uh, vooral de lagere klasse van de maatschappij uh, aanwezig. Prostituees en dronkenlappen kunnen kijken naar een bonte mengeling van cabaret... Acrobatiek en muziektheater. En een bekende artiest destijds was uh, uh, Charlie Chaplin. Oké, okay. maar dat gaat wel een hele rumurige zaal geweest, waarschijnlijk. Dat dan, denk dan krijg ik zo'n beeld. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, ik heb nog wel even huiswerk gedaan, maar wat is dan de Vaudaville? Nou, dat is een populair muziektheater met liederen dat ontstond op basis van het Franse improvisatietoneel. Oh, ja, nou, het dronken een, Mensen. Uh, <laughs> het is een uh, theatervorm die lijkt op wat in Nederland en België wordt verstaan onder. Varieté. Of ook burlesque, een beetje dat je Dat. Ja, leuk. Uh, yesterday, oh, Mr. <laughs> mooi, heel mooi. Wil je Ja, Heel graag, heel graag. Veel kantjes <laughs> ja, en zo. Ja, ja. In 2015 was uh, de uitbarsting van de IJslandse spleetvulkaan De Holuhraun En uh, die kwam toen uh, officieel ten einde. En die laat dus het grootste lavaveld op IJsland achter. Sinds twee eeuwen, Want het is een plak gesteente. Zo groot als Den Haag. Die de naam. Noma Roun heeft meegekregen. En dat betekende ze eigenlijk heksenveld. Dus dat is nog maar... elf jaar geleden. Oké. Okay. Mm. De eerste geslaagde... implantatie van apentesticles... bij een ja. mens. Het schijnt oh? iets... hipster ja. te zijn geweest. In 1920... begonnen ze daarmee. Een Franse dokter... die van Russische afkomst... Serge... Die had het bedacht en die, nou, die had uiteindelijk tien jaar later had hij bij 500 Franse mannen, allemaal die uh, apertesten ingebracht. Ah. Dat zou de lust verhogen. Oh, mm. Mijn vrouw ziet me al komen. <laughs> en uiteindelijk, de, het zou ook een verjongeseffect op gang brengen. Uiteindelijk kwamen er toch wel <laughs> nog wat ethische problemen en bezwaren. Ze ja, hallo, krijgen we niet een soort Halve mensen apen dan, want als die zich weer voortplanten... wat voor wat, wat mensen komen er daar dan uit? En er was ook wel een beetje wat te doen om het feit dat deze dokter... zelf simponsies en baviaar aan het fokken waren. Was wat apart! Voor die testicles later weer te kunnen gebruiken. Nou, die snij ik er even uit bij en... Jezellijk. En dat nou, is een Franse dan. zuidkust. Ja, het is geen broodje aapverhaal dit. Nee. Nee. <laughs> nou, volgens mij wel. Ja. Er is in 1986 werd uh, de Zweedse premier Olof Palme vermoord. Paul had zware kritiek op de rol van de Verenigde Staten... bij Vietnam, et cetera. Maar uh, er waren echt mensen die... Uh, waren heel erg tegen hem. En hij is gewoon... Uh, in die periode voordat hij dood ging... werd hij van pro-Sovjet gedrag beschuldigd. Dat hij de Zweedse belangen niet goed behartigde. Maar hij kwam gewoon met zijn vrouw... vanuit een, uh, een of andere leuke theatervoorstelling. En uh, toen werd hij gewoon... Gewoon bam, gewoon zo in zijn rug geschoten. En hij overleed kort daarna. En zijn vrouw heeft het toch net wel gered. Okay, nou, Olaf Palmer, Zegt hij u er helemaal niks? Nee. Want je hebt het, ook de nou. Olaf Palmerprijs. prijs. Die wordt toegekend aan oh, mensen... Oh, die Palme ken ik wel. Maar ja. dat is iets anders zeker. Nee, mensen die een buiten prestatie hebben geleverd... In, in zijn geest, in de geest van zijn werk... van Olaf Palmer, die krijgen dan een prijs. Nou ja. Oké, mooi. In 1928, het is bijna 100 jaar geleden... tot stand kwam van de eerste radiotelefonische -tele verbinding... tussen Nederland en Nederlands-Indië... En dat gaat vanuit Kootwijk dan. En uiteindelijk is er uh, uh, ja, koningin uh, Emma, geloof ik, daarbij. En die doet het woord. We hebben weer verbinding. Spanning, tans. Wat gaat koningin moeder Emma zeggen... nu zij weet hoe bijzonder radiotelefonie is? Hallo, Bandung! Hier, Den Haag. Heurt u mij? Ja, het is een wonder. Ik spreek met Nederlands-Indië dankzij Radio Kootswijk. Ja, dat is een heel mooi gebouw. Ik ben daar ooit wel eens geweest, maar ik kan me niet zo goed me herinneren. Lang. Het is echt een soort... Ja, een soort kasteel ja. bijna, ja. noem ik het. Met hele ja. aparte bijgebouwtjes. Het is ooit gebouwd in, 18, in 1918... En Hij was al bezig geweest met allerlei verbindingen te leggen. Je kon er als Nederlander gewoon naartoe gaan. En dan kon je met mensen dus over zees praten. Dan betaalde je 33 gulden. Dan kon je drie minuten met iemand babbelen. Dus. Zo. En hallo, bomdang. dan. Uh, was dan zeg maar, de decreet altijd. Hoe het, hoort, u mee? Ja, hoort u mij? Ja, hoort u mij? Leuk, leuk, leuk. Hoor. leuk. Ja. Nou, mensen, hoort u mij ook? Want in 1983 is de laatste Mesh-uitzending oh, nee. uh, geweest. Ja. Oh. Uh, Mesh is de comedyserie die van 1972... was ik twaalf, ne nee, sorry, was ik 2 tot en met uh, 1983 op televisie te zien is geweest. Nou, het gaat over het leven van artsen, verpleegkundigen en militairen... in een mobiel hospitaal tijdens de Koreaanse oorlog. Nou, wekelijks krijgen we de belevenissen te zien van Hokje, ja. BG Radar, Hot Lips... Hoolie en Corporaal Klinger. Nou, de serie is ja. wereldwijd een hit. En op nou ja, vandaag de laatste aflevering en een uh, 2,5 uur durende special. Bijna 106 miljoen Amerikanen zien de laatste uitzending. Ja, het is een mooie ah, is serie. Ik, ik heb hem ook wel gekeken hoor. Ja. Zeker. Hen, uh, hot lips. Dat is een inspiratiebron geweest voor uh, Miss Piggy, hè? Miss Piggy is daar een beetje op uh, geschoeid. Oh, wat met leuk, wat ja, leuk. Het ja, was ook wel Laat. een, een sexy-vrouw. Ja, zeker. Anders ja. Zeggen. Er was altijd die sukkel die met haar mee ging, maar die ja. andere wilde heel graag. Nou goed, een dramatisch verhaal in uh, 1975. Daar komt hij. Ja, in de Londense metro komt een ongeluk... De Northern Line uh, die schiet door een stootblok een echte muur staat daar dat is Bowmoregate en uiteindelijk komen daar 43 mensen bij om het leven. The day was February 28 1975 and it was a normal typical busy Friday morning on the tube the vast underground train network which serves the city of London and its suburbs. But this was a Friday morning which would be remembered in London's history as a dark day. Leslie uh, Newson die was een machinist en die is nog door uh, omstanders gezien... dat hij achter, nou, achter het stuur stond... Uh, Stois Waarom deed hij dat? Want hij was verantwoordelijk... voor dat ze zo hard op hoge snelheid tegen die muur aan botsten. En uh, de trein, uh, treins uh, zijn tegen elkaar aangebotst... omdat ze in zo'n tube zaten. was één uh, treinwagon van 16 meter... naar 6,5 meter teruggebracht... Jeetje. Vandaar 43 mensen dood en 74 gewond. Getuigenissen. Oh, nine or ten seats and I landed with a group of people by the doors, all on top of each other. Well, it was pitch black. Yes. Uh, people were picking themselves up, asking each other how they were. Yes. A few people were moaning, "Help me" and things like that. Yeah. But most of all, people were saying, "Don't panic," and they didn't panic. There were two ladies trapped by their legs. There was also another lady about a foot. She seemed to be up in the air somewhat. Ze waren gewoon door de, door de wagons heen geslingerd. Zaten in, de, in bagagerekken, overal zaten ze vast. Uiteindelijk gingen ze daar 13 uur aan het werk om die. Ja, want het zat allemaal in elkaar gewrongen in zo'n zo koker. Is best lastig om mensen eruit te krijgen. Het duurde 13 uur. Zijn er zijn echt wel twee dagen ook geweest om alles op te ruimen. De temperaturen liepen op tot 49 graden. En dat was ook wel iets apart, want deze machinist werd uh, bekeken. Waarom heeft hij deze beslissing genomen om zo hard op die muur te rijden? Er werd alcohol in zijn bloed gevonden, maar ze dachten ook door de warmte in die, uh, in die tube is misschien mm -hmm. ook een soort alcohol losgekomen in zijn. Dus het is nooit duidelijk geworden ja. waarom heeft hij dit gedaan. Dus het is uh, een, een drama in een Londense metro. Wow. En, okay. uh, ja, goed. In 1873 vindt Armauer Hansen ontdekte watcel die verantwoordelijk is voor de ziekte lepra. En het grappige is ook dat ze dus ook vaak dit de hansen Disease noemen. Omdat hij dat uh, heeft ontdekt. En uh, want het schijnt dus dat uh, wel 80% van de mensen resistent zijn tegen die bacterie. Maar, maar uh, eigenlijk uh, kunnen ze wel, de, wel de doorgeven. En, uh, het schijnt dus echt zo dat uh, de tijd die nodig is om te verdubbelen... Uh, is 14 dagen. Dus dat is echt eentje die heel langzaam gaat. Wat ja. Wordt soms al 20 jaar dit voordat iemand uh, lepra krijgt? Oh, mm. ik vind het wel bijzonder. Ja, zeker. Wel interessant. Ik heb er nog eentje, Dan, ja. denk ik. Ja, zeker. In 1990, te, 1999, tijdens de tentoonstelling De West-Friese Flora in het uh, Nederlandse Bovenkarspel, worden 200 mensen Ernstig ziek. Nou, minstens 32 mensen sterven aan de gevolgen. En wat later blijkt: Legionella-besmetting. Ja. Een sproei Ja, bizar toch? Ja. Toch een heel bizar verhaal. Het klinkt heel stoer: Legionella-bacteriën. Nou, ja. Ik denk, nou, ben je een kleinere geweest. Hoor. Maar het is uh, gewoon door ver verneveling. Komt ja. het gewoon voor het water. Nou, goed. Dat ja. even de geschiedenis. Straks hebben wij de verjaardag. Eerst even een rustgevend muziekje. <lacht> Sorry, ik moet er belachen. Eigen Echt ik bij het op Hoe pakt het dan? Ja. Ja, wat hebben we hier? Lief! I wanna take my time. I wanna meet you in a moment, but it's hard sometimes. I get lost online. I wanna open up and maybe show you some emotion, but it's hard to find. I get caught inside the sinking feeling, something missing, overthinking all that I never said. Over. Het is een geworden tot we lekker even rustig wakker wordt. Wat is er van mijn achtergrond wat muziekjes? Sinking, twirling. Oh, dit is nog een andere pijn. Lief. Ik ken het niet, maar ik vind het allemaal weer grappig, lekker en geurend die gitaren. Straks onder andere muziek van Tokyo Hotel, heb ook iets nieuws uit. En dit uh, rebel, oh een gouden zie ik ook nog grappig. Goed, het is tijd voor de verjaardag. Well, Happy of... Zeker. Elvers zingt even voor ons. Gavin McCloud zou jarig zijn, overleden in 2021. En Gavin McCloud begon uh, ooit met een uh, film, dit. Wat is dit dan? Operatie Petticoat, dat was een film. Samen met Gary Grant en uh, nog meer van die grote Hayden. Tony Curtis had er ook in. Later werd hij gecast voor heel veel comedie. En werd hij eigenlijk heel erg populair door deze serie... Hij was uh, captain Stubing. En uh, ja, hij zorgde dat alles goed liep op die boot. Het grappige is, hij heeft in zoveel series... en Dick van Dijk Show heeft hij gezeten. Hij heeft, uh, negen seizoenen lang heeft hij de Love gedaan. Het grappige is dat hij ook nog in het Charlie's Angels heeft gezeten... En dan waren de Charlie's Angels op de Loveboat. Dus oh. dan heeft die twee populaire series bij elkaar gedaan. En ja. die, die liepen dan op die loveboat rond. Dus dat was voor die tijd best wel grappig. Hij is de buurman geweest van Nancy Sinatra. En uiteindelijk was uh, zeg maar die, die love boat, die cruise, die cruiser, die was zoveel jaar bestond hij. En toen was hij op die boot te vinden. Dit is je captain speaking, Captain Stubing, that is. ...many of you have sailed with us before... ...and you can see none of us actors are getting older. But you are... It's so wonderful from the loveboat... ...getting back together, putting on uniforms. Get... Precies, Kevin Stubing was er één keer op de princess... ...zo was je ook weer op de princess heette. Royal die. princess, her majesty. Ja, zo heette die boot toch? Ja. En daar speelde die serie altijd op af. Maar goed, hij zou vandaag jarig zijn geweest... ...maar overleed hij tijdens 2190. ...90, mooie leeftijd. Nou, ja, kijk, vaar is goed voor je. Oh nee, het was allemaal in de studio natuurlijk. Hey. Vandaag is de geboortedag van Carolina van Oranje-Nassau. Yep. Zij is in 1787 geboren. Slechts 43 jaar oud geworden. Jong? Ja, dat is echt heel jong. En uh, het was wel zo, ze kreeg wel echt in die korte tijd. Heeft ze gewoon 15 kinderen gekregen. Hè? zo. En, uh, en, en omdat ze gingen trouwen, toen hebben ze in Den Haag een paleisje laten bouwen. En dat is thans de Koninklijke Schouwburg. Oké. Dat is okay. wel een leuk detail. Oh ja, okay. Maar het is wel weer zo dat, uh, dat ze, uh, deze lijn is. Dus de huidige koning, Willem-Alexander, stamt rechtstreeks van hun af. Okay. Dus dat is zijn over, over, over, over, grootmoeder. Maar ook King Charles III de en de Philippe de VI van Spanje... en de Noorse koning de Belgische koning en de Zweedse koning... stammen allemaal van haar af... En er stond wel in de grondwet van 1917 dat erfgenaam van Caroline het koningschap van Nederland konden bekleden. Ik denk, ja, straks komen ze ons allemaal. Uh, komen zij deze kant op? Ja, het staat er wel in de wet. Het zijn er allemaal kinderen die dan weer getrouwd zijn met mensen. Ja, een ander? Oh, ja. Oh, ja. Bijzonder, hè? Ik ja, vond het grappig. wel een heel bijzonder bericht. Het is een hele belangrijke vrouw geweest ja. voor de hele wereld. Zijn er geen boeken op geschreven? Die wil ik hmm, zien. Het bestuur. Ja. Wie is het dan meerjarig? Ja, Brian Jones. Die is vandaag jarig. Die is in 1942 geboren. En dan zou je wel denken: wie is Brian Jones? Nou maar ja, zeg. Hij was de oprichter. De oorspronkelijke uh, leider en gitarist van de, de Rolling Stones. Ja, ja, ja, ja. En als uh, multi-instrumentalist ja, bepaalde hij het vroegere uh, bluesgeluid, maar door drank- en uh, drugsproblemen. En nam de creativit ja, creativiteit de rol van uh, Jagger en uh, Richards, die nemen, namen het over. Creativiteit bij de Rolling Stones? Ja, oké. Okay. Nee, ga verder. <laughs> en uh, nou ja, hij verliet uiteindelijk de band in uh, 1969. En dan komt hij. En hij overleed kort daarna op 27-jarige leeftijd. En hij werd gevonden in zijn zwembad. Dus de beste man is eigenlijk maar 27 jaar. Oh ja, Hij zit geworden. bij de club, hè? Of jong geworden. Ja, Janis uh, Joplin, uh, Kurt Cobain. Ja. Alle mensen van de 27-club. Al zou ja. hij nog geleefd hebben, zou hij vandaag 84 zijn had Makkelijk, Dat Ja, makkelijk gekund. ja. had een Zee. heel hoog IQ. Hij was iets van 135, had zijn, uh, zijn uh, IQ-uitslag. Oh. Goed, vandaag, uh, hij zou jaren zijn zijn overleden in 2012, was hij hier, uh, 72. Hij is uh, eigenlijk heel populair geworden door dit. People, uh, Games People Play. Joe Sout. Joe Sout. Hij heeft heel veel plaatjes geschreven. Onder andere schreef hij ook een nummer voor Lynn Anderson. en ja, Never it? promise you on rose garden. Hij heeft uiteindelijk ook deze plaat gemaakt. La, la, la, la, la, la, la, Dit is Hush yeah. van Deep Purple. Het houdt allemaal van Deep Purple. Maar je gaat een tijdje terugkijken bij. Later is dat weer En daar kennen we hem eigenlijk allemaal van. Cooler shaker. Je hebt er een hele grote hit mee gehad. Maar goed, het komt dus uit allemaal gewoon bij deze wow. Joost Smoot vandaan, die al overleed in 2012, maar wel echt zijn stempel op de muziekwereld heeft zeker, gedrukt. Duidelijk. Zeker, zeker. Ja. vandaag is ook onze Joopjarig. Ja, nee. Joepie van het Heek. Ja, hij wordt ja. vandaag 72 jaar en uh, hij trad eigenlijk uh, naar de voorgrond uh, bij de optreden in de alles is anders show van Aad van der Heuvel. Met en dat het nummer lenen, lenen, betalen, betalen. Grieprecht, ja, zeker. En financieel. Deel. Ook gripperig? Nou zeker. Wat gaan we daar dan doen? Lin hoor, zeker. Nou goed, en uiteindelijk kiezen lin lin ook. Echt lin lin stukje muziek. lin lin nooit mijn lin lin Waar dal lin meest bekend mee geworden is natuurlijk met dit... Dat ging over Ria Lubbers. Ria, oh, die wil ook altijd zo van... ik ben helemaal niet de vrouw van de premier. Ik ben gewoon maar een Rotterdams meisje. Laat ook, zo, ik zou het liefst een kroegje beginnen. Als die een café begint, binnen een uur... is de hele bar aan de Buckler. absoluut. <lacht> Bukkeler, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? drinken. daar heb ik nou een ekel aan. Precies, Buk Buckler dat bleef heel lang in de maatschappij rondhangen. Als je Bukler bestelde, nou, dan was je echt niet hip. Nou, voor mij is het totaal helemaal niet meer hip geworden, dat, dat, dat, dat drank. Die nee. drank ja. is uh, weg, maar. Ja. Uh, dan noemen we dat echt het buckler-effect, hè? Ja. Nee. <laughs> hmm. okay. nou, wie nog meer jaren Ja, vandaag wordt 41 de Servische tennister uh, Jelina Jankovic. Nou, Jankovic begon uh, met tennis toen zij negen jaar oud was. Jong, hè? Ze is haar carrière gestart met het trainen in Amerika en werd uh, prof in 2000. Nou, ze heeft haar studie Economie in uh, Belgrado heeft op Holt gezet vanwege haar tenniscarrière... Na haar beste jaar tot nu toe was in 2007... waarin zij de halve finale van Roland Garros... Uh, de vierde ronde van Wimbledon en de kwartfinale van het US uh, bereikte. Hij op, uh, in augustus 2008 uh, werd uh, Jankovic uh, voor de eerste keer nummer 1 op de wereldranglijst. En in 2017 stopte ze met haar professionele carrière. En ze heeft een privéleven dat uh, nou, minder publiekelijk is geworden. En uh, ze verwelkomde... In april 2021 een, een dochter. Oh, nou, wat ja. fijn. En ze, ze wordt vandaag 41. <laughs> oh, dat was ook een geworden. Oh, ja. ja. vandaag, vandaag wordt 35 Roy Donders. Ach, nee. Een ja. Nederlandse kapper en volkszanger. Ja. Maar hij deed ook laatst mee met echte jongens op safari. Waar het grappig was. Hij was natuurlijk gay. Maar blijkbaar was, was? hij dus bi. Want hij is nu getrouwd. Hij heeft een kindje. Ja. En, uh, maar hij is helemaal In 2014 had hij een contract afgesloten met Jumbo Supermarkten. En die verkocht oh, ja. onder zijn naam de zogenaamde juichpakken. Oh, ja, oh ja, ja, die waren oranje niet slepen, ja, ja. Nou, Die waren echt uh, heel snel uitverkocht. Ja. En met René Vroger en Frank Lammers... was hij ook te zien in de, de reclamecampagne van Juich voor Oranje. Dus, uh, en het, schee, het schijnt ook zelf dat tijdens het concert van de Rolling Stones in 2014... Toen vroeg Mick Jagger in het Nederlands aan Ron Wood: Wie is je kapper? Roy Donders. Grappig, ja, ja. hè? Ja, dat vind ik wel een oh, leuk detail. Echt van die opleving in de populariteit ja. en daar ja, vergeet iedereen ze gewoon weer. We ja. hebben de zoveel verjaardagen en straks de zoon voor zijn berichten alweer. Ik zei het is heel sedant: Ik wist gewoon niet dat de zoon van Paul McCartney al jarenlang muziek maakte. En ook wel heel veel stukken op de plaat van Paul McCartney heeft ingetrumpt. You and me, nieuwe plaat. Baby. Time. Ja, het grappig. Je hoort echt een beetje de Beatles-invloed, een beetje Paul McCartney-invloed in deze. James McCartney, de zoon van Paul McCartney. Maakt al wat heel wat jaartjes muziek, hoor. Echt, uh, het is niet uh, nieuw. En uh, grappig, in het begin van die plaat hoor ik echt iets dat ik denk van... Het hoor ik een beetje in. <laughs> Ment for Man's Earth Earthband. Maar goed, dat heb je als muziekfreak dat je allerlei dingen weer in het Maar goed, dit is een nieuwe plaat. You and me of me and you. Nou, ik weet het even niet. van die platen. Maar goed, hij heeft een nieuw album uit en is erop te vinden. Grappig is, hij is uh, ooit begonnen... na het zien van Back to the Future. En toen zag hij uh, Marty... Uh, niet Marty, maar... Uh, uh, zag hij dingen... Zag hij, uh, nee, toen zag hij die gast gitaar spelen. Dat die hele gitaarversterker opgeblazen wordt. En toen dacht hij, hé, hey, ik wil ook gitaar spelen. En toen is hij eigenlijk, uh, heeft hij de gitaar ter hand genomen. Deze James McCarthy. Wow. Goed, ik kijk even naar de Zandvoortse berichten. Wat speelt er hier allemaal? Je had er iets over? Ja, zeker... Uh... We hadden het natuurlijk net al over, uh, over uh, het verkiezen. En dat uh, de jongeren nu op z'n 16 al mogen gaan kiezen. Ja. Maar op 8 maart, volgende week zondag dus, organiseert Zandvoort Kies het Jongerendebat Zandvoort in het Zandvoort Museum. Je kan daar binnenkomen al om, om twee uur, is de inloop, en om half drie is de opening. En uh, het is de bedoeling dus dat uh, de jongeren uh, stem krijgen. en dat ze in gesprek gebracht worden met de lokale politiek. Over onderwerpen die direct van de invloed zijn op hun toekomst. En van alle acht politieke partijen neemt uh, iemand deel. En per partij is de jongste kandidaat aanwezig. Of een kandidaat die het thema het best kan verant uh, verantwoorden. vertegenwoordigen vertegenwoordigen ja. Dus uh, ik zou zeggen van uh, als jongere, ga er gewoon heen. Je hebt gelijk de, de kans om gratis het museum binnen te komen, volgens mij. Okay. En het is gewoon best wel heel interessant, denk ik. Zeker. Ik denk dat ik, dat ik niet naar binnen mag. Echt, respect uh, als je dat allemaal gaat doen, want uh, ja... Ja, ik ben er een beetje vroeg bij, maar uh, de Pasen wordt extra zoet in Zandvoort dit jaar. Zoals ieder jaar uh, bakt Rotary Zandvoort oh, ja, ook. Ja. Voorkomen de Pasen weer heerlijke ambachtelijke tulbanden? Nou, ja, de volledige opbrengst van 13,50 euro per stuk gaat zoals altijd naar een goed doel. En uh, dit jaar is het uh, de Zonnebloem in Zandvoort. Nou ja, de zonnebloem uh, staat bekend om een, uh, voor mensen, uh, ja, zeg maar, voor inwoners met een lichamelijke beperking. En mensen die niet meer zelfstandig of in het reguliere groepsverband op, op, op, op uh, reis kunnen. En ja, bestellen en het sponsoren kan door de tulband te bestellen. En uh, de bestelde tulband... Nou, even, even concentratie. Uh, kijk maar even in de krant, jongens. Daar uh, ja. staat het artikel in. De bestelde tulbanden kunnen van woensdag 1 tot en met 4 april... Uh, worden opgehaald bij uh, ja. Wijn aan Zee. Bij het station. Bij het station ja. Ja. Ja. ja, precies. Nou, goed, uh, okay. hebt, oh, goed om te horen. is dat, dat, Janette van de Spiegel, die uh, van Rotary, heeft het allemaal. En ja. alle ingrediënten worden volledig uh, geschonken door... Uh, door vorst, de supermarkt, hè? Bert, uh, Nij. Niet? Ja, door Forstbert Nij. Oh. Ja, nou, ik ja. Het misschien ga ik even verschrikken. Ja, vast supermarkt dus zo heet het in de uh, uh, Nee, nee, nee Fortnest. He? Nee, heb ik oh, opgeschreven. Oh, oh, wacht, ik denk dat je de letters anders op moet draaien. Dan krijg je wel de goede oh. supermarkt. Ik ja. ben echt wel een in de markt. Goed, verdere dingen nog. Schoorsteenbland op zaterdagmiddag. Vorige week, zaterdag was dat. Ja, dat was in de Burgemeesterstraat. En, uh, en het kwam. Uh, ja, hoe het, het gebeurd is, dat weten ze niet helemaal. Nou, ik denk gewoon uh, iemand die een fikje aanstoken was. Daaronder, denk ik. Het op op haard aangesteld. Het was snel. Um, geblust, Maar het, ja, het was echt opgeschaald naar een middenbrand. Dus het was wel serieus shit daar, gewoon rond half vier. Dus dat gebeurt ook nog weer in Zandvoort ja. hier. Komende dinsdag wordt er in de bibliotheek Zandvoort een informatieve bijeenkomst gehouden. Met oefeningen, inlichtingen en inspiratie voor je welzijn. En het heet Grip op je dip. Het is gratis voor alle inwoners van Zandvoort. Ze vinden het wel fijn als je even aanmeldt. Je krijgt een kopje soep erbij met brood. En uh, je hebt de Facebookpagina StichtingPlus.Zandvoort. Daar kan je je aanmelden via de QR-code. Kijk, tussen haven tussen als haven overbrugging, jeugdzorg. Je hebt heel lang een wachtlijst. En om escalatie met problemen bij gezin en bij jeugd te voorkomen... hebben ze nu zeg maar, een soort tussenstation gemaakt... waar je dus daar zeg maar, een beroep op kan doen. En die kunnen je voor een tijdelijke oplossing zorgen. In plaats van dat het fout loopt, dat je elke keer moet wachten... voor de juist echt passende hulp, is er een soort tussenoplossing bedacht. En dat, is echt, dat zit in de, in de portemonnee van de Las Carré. En die uh, is er blij mee met deze aanpak. De portemonnee? En, uh, ja, zijn portemonnee ja. zit in. Dat, dat had, wat heb je een briefje? Daar? Ja, daar staat iets op. Van, uh, iets met de hulpgezinnen. In zijn portemonnee, maar ja, zeg maar. Goed, één op de vier kinderen in Zandvoort leeft in de armoede. Dat schijnt echt bizar te zijn. Nee. Verder. Het lijkt me een verhaal uit de 1800, maar dat is het dus niet. Nee. Ja, die nee. krijgen geen geld genoeg uh, om in de lunch, uh, om uitgebreid te lunchen tussen het middel. Oh, Dat oh. is, dat, dat dat is dat die natuurlijk. armoede. Oh, ja. Ik kreeg een kwartje mee voor de soepautomaat op school. Zeker. Wat is de armoede? Soepautomaat. Ja. Ja. Ik kan de laatste iPhone uh, de 20 niet kopen. Dat is de armoede. Nee, ja. even niet zo relativeren. Als dat, echt, dat is misschien wel echt zo. Ja. Dus daar hebben wij geen zicht op. Want nee. dat soort gepeupel gaan wij niet meer om, natuurlijk. Logisch. Ik, ik heb er nog een. Maar ja, ik heb er ook één. ga wat ik? Ja? Laat ja? Dat was oh, wat spannend. Oh. Nou, het is nog een beetje verwarring... maar op de Zuidboulevard wordt de stoep nog steeds gebruikt als doorfietsers... maar op de Noordboulevard is het precies andersom wandelaars hebben vaak geen idee dat ze op het fietspad lopen. Het oh, ja. is vaak onvrede en irritatie bij fietsers. Maar ja, het is ergens wel te begrijpen. Want hoe hou je het fietspad en het voetpad uit elkaar? Waarom zou je nog lopen zeggen? Dat doe je toch niet meer? Nee. nee ja, ja, lopen is zo geweest is dat, ook. Dat kan je met de bus. Ja. Met de auto lopen. Lopen doe je niet meer. Maar goed, nou, nog even voor mensen. Als je denkt: van Ik wil in Zandvoort nog een huisje kopen en ik wil hier echt geld ja. gaan verdienen. Er zijn nieuwe regels voor toeristisch verhuur. En kijk even in de Er is uitgebreid om uit te leggen wat het is. Onder andere, verhuur aan toeristen gaat voor 120 nachten naar 30 nachten. Ach, je zou daar je geld op ingezet oh. hebben. Maar dat gaat pas in op 1 januari. Uh, 27. Oh, dit jaar kan je nog 120 nachten cashen. Precies, ja. even geld Precies. zien. Lekker. En er komen geen nieuwe vergunningen voor recreatiewoning. Die er zijn, die blijven er gewoon. Hm. En uh, alle uh, re registratienummer, toeristenbelasting moet je afdragen. Nou, dat is allemaal wel bekend natuurlijk. En als je je niet aan houdt, dat is even heel belangrijk. De eerste keer krijg je een boete van twee, uh, 2500 euro. Tweede keer 5000 Derde keer kan je een boete krijgen van 8700 euro. Oh. Dan wordt gewoon maar, je huis afgepakt. Nou. Maar het kan ook zijn dat je dan helemaal verbod krijgt. Dat je helemaal niet meer kan verhuren. Dus. Ja, dan worden de kamers volgestort met beton. Maar in ieder geval, bij, uh, Het zijn ja echt uh, gastenpraktijken praktijken, ja, uh, Bij de Sporthal in Duitsersveld ligt een nieuw en vrij uh, toegankelijk Calisthenics Park. Ja. En vanaf 17 maart is wekelijk, uh, wordt, uh, wordt je begeleid bij het bewegen. Want Team Sportservice regelt dat. En uh, het beweegprogramma dat is uh, voor 55-plussers, dus voor ons... van 10 tot 11 uur op de dinsdagochtend. En voor jongvolwassenen van 16 tot 29 jaar... van kwart voor zeven tot kwart voor acht. En je kan, uh, je, kan je dus aanmelden via www.noordhollandactief.nl. Ik weet niet wat die mensen moeten gaan doen... die tussen de 30 en de 55 zijn. Nou, Die moeten werken natuurlijk. Zeker. Nou, het is over de zandvoortsberichten. Straks na 10 uur nog veel meer wat er allemaal hier in zand wordt spijt. Ja, wat een is. We lost outside of the world, but never come down. Talk to me just like there's no one around. And you don't seem to no, know as my voice is gone. So how could you know that my heart keeps calling? Lost outside of the world, but never come down. that never slows down let's burn for a while before we fade out well i couldn't stop even if i knew how to i never thought i would see you here we're lost outside of the world They're Vindt het wat anders dan anders? Dat kunnen we wel eens op de radioslinger. De quiet part loud. Ja, grappig. Het, het kleine stukje, dat hele zachte stukje. moet je heel hard draaien. Want hoor je dan. I buried Paul. Oh ja, dat is van de Revolution nummer 9. Dat je hoorde dat Paul McCartney al lang al dood is. Goed, alle geschiedenis hangt weer in elkaar hier. Goed, ik kan nog een klein beetje geschiedenis staan als we het toch over hebben. 1993. How many gunshots did you hear? It was quite a few, you know. I couldn't really say how many it was. But he knew it was something that wasn't normal. Despite the tragedy, Xander says he doesn't mind having the cult members as neighbors. If I mind our own business, we mind our own. It's, they got a right to be there too. Many Waco residents had never heard of the Branch Davidians before today. Het gaat over Waco en Waco daar was eh de de de sekte uh, en de Deviants zat er al heel lang af sinds 1935. En heel, uh, het was heel lang gewoon rustig. Allemaal van die gelovige mensen bij elkaar. Vaak hele jonge mensen. Uiteindelijk was daar een David Crash in de keuken. En die vond het wel heel interessant. En die heeft het helemaal naar zich toe getrokken. Het werd toen echt een secte. Heel fanatiek. Die gast was redelijk geflipt. Die kwam ook regelmatig in, de, in, de, in het nieuws. Met al zijn theorie over uh, dat hij de nieuwe Jezus was op aarde. Dus uiteindelijk vonden ze dat ze van de Federal Police daar naar binnen moesten gaan. Om daar uiteindelijk zeg maar de wapens af te pakken. Daar was eigenlijk verder niet zoveel reden voor. Alleen ze wilden de wapens afpakken. Maar die, die mochten ze niet hebben. En dat liep geheel uit de hand. Daar vielen vier uh, slachtoffers bij. Aan de agenten komt en drie sectorleiders. Uiteindelijk, na een week of twee uh, bezetting door de politie, uh, kwam daar een brand en daar kwamen heel veel mensen bij om het leven. Uiteindelijk is er uh, ook een man geweest in het publiek die daar stond te kijken. All sorts of folks felt moved to come down to see what was going on at Waco. Timothy McVeigh He had already apparently been very concerned about what had happened at Ruby Ridge. So ik denk uh, somebody told me a lot of people are, would be scared to put something on the. Timothy McVear, dat je denkt, hey, die komt me wel een klein beetje vaag bekend voor. Wat heeft hij gedaan? die uiteindelijk vond het ook helemaal niet zoals het hoort... hoe de federal uh, agent daar uiteindelijk zeg maar reageerde... en dat ze daarop begonnen te schieten. Die hebben uiteindelijk wat jaartjes later in 1995... een bommenslag gepleegd op het overheidsgebouw in Oklahoma City. En daar kwamen nog eens een keer 168 mensen bij om het leven. Dus ja, het een heeft weer uh, consequenties voor het andere... En deze man is ook alweer overleden in 2001. Maar goed, ja, zo zie je maar weer. Ja, soms neem je beslissingen en dat... Ja, kan het verkeerd uitpakken. Ja, dat zeker. ging over de federal police die bij Waco-Range uh, uh, zeg maar, de Davians probeert op te pakken. Ligt het nou in Texas? Waco. Tax, Waco. Ja, toch? Dat zou best kunnen, ja. ja het ja. accent is echt ja. waanzinnig, ja, ja, mooi is dat, he? Ja. Ja. J.R., hè? ja. ja. ja. Jij die, die had er ook bij geweest zijn. Ja, ja waarschijnlijk. Ja. Ja, ik zit het nieuws te lezen. En, uh, Donald Trump uh, die heeft net uh, gemeld dat het uh, Iraanse regime te val wil brengen. Dus uh, Israël en de Verenigde Staten zijn zaterdagochtend begonnen... Oh. aan een grootschalig aanval op Iran. Okay. Oh mijn oh, god! Nou, ik ga ja. gelijk weer mm -hmm. CPP halen. Ja. ja, zeker. Dat is wel weer iets uh, voor ons. <laughs> nou, dus dan dat dat... heb ik weer eens heel wat anders. Want wij hebben natuurlijk straks verkiezingen. Maar de gemeente Ulft, daar uh, hebben ze een rotonde... En wat was dat nou? De kampioensbak richt zich dus met het bord op de Montferlandse kiezer in Ulft. Hoezo dan? Ze hebben dus de campagneborden van een andere plaats hebben ze dus in Ulft opgehangen. Dus ze gingen op onderzoek uit. Ze dachten dat het een grap was. Maar ze hebben gewoon het ministerie, het ministerie het ontrafeld. En uh, ze gaan natuurlijk de borden weer uh, goed hangen, want uh, dit, dit is helemaal fout gegaan. Ja, die kan natuurlijk allemaal niet. Rarigheid allemaal. Goed, we moeten eigenlijk nog even de Jolande uh, de keuze naar ja. voren brengen. oh ja, die moeten we nog bedenken. Leuk, maar uh, Zullen we dat maar een Rose Garden doen? Nee, ja. hè? <laughs> <laughs> Oké, okay. hij wist vandaag ja, het is al het tweede keer dat ik hem draai. Maar ik vind hem zo leuk. Be someone. When you dress it up, stay Try to impress man, be awesome. Try to be someone. Try to be someone. You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, buddy's walking. I can't help but plan to be someone. Try to be someone. and the cars, don't make you a star, but all you got is talking, you're looking kind of like, there'd be someone, there'd be someone, there'd be someone, there'd be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 wat wil je zijn? Alles is mogelijk. Kijk de wereld. Op de cliënten moeten we te doen. Wat ben je? Niet wat wil je worden. Wat ben je? Kortjes. Dan heb je het al in je hoofd zitten. Goed. We zitten uh, op internet om even te kijken. Wat kunnen we als Jolande keuze doen? Nou, er komt een hitplaatje aan. Ja? Of een, een cool komt er straks aan. Dat is uh, goed ja. om te weten. <laughs> ja, Ik, uh, afgelopen week is er weer een hoop gebeurd. Ik worden net al dat Amerika in, uh, in oorlog is met uh, Iran. En Pakistan hangt er ook nog weer aan en zo. Het is een grote band, gewoon allemaal weer. Nee goed. Ik hoorde, volgens mij was bij Eva, hoor ik zeg maar, iemand die had een, uh, noem je dat ook weer? Een, een musical gemaakt. En ik vond het echt zo mooi klinken ook. Ik vond het echt zo'n mooi voorbeeld van hoe de musical hoort te klinken. Dit <laughs> als zo'n musical, ik ben naar een musical Rembrandt geweest. Ik dacht, hoezo mag je naar een musical? Ja, Alsof Rembrandt gaat zingen. Ja. Ja, hij kan alleen maar schilderen. Ja, zeker. Hou eens op. Maar ja, goed, het is een bekende naam. Laten we daar iets om, om me heen bedenken. Nou goed, afgelopen week was er ook weer hoop te doen over het. En ook had een hele sterke uitzending over uh, wat er op de Westbank gebeurt en hoe ja. De mensen donderdag. Met Palestijnen omgaan. Ik vond het echt bijna anti wat hij daar aan het verkondigen was. Ja. echt. Het, het Is vindt... hij ook een Holocaust-ontkenner soms? Ja. dat ja, kan ook nog. Dat kan ook. Maar, dat, ja, aan die ik, kant ging het een beetje op ik moet het moet Ik zeggen, mijn sympathie was echt weg bij Israël. Absoluut. Ja, dat dacht ik de denk. Been ook. Waarom? Weet je? Ik was dat echt verbaasd. Rotzakken. Ik was echt verbaasd dat de Palestijnen zo'n goed leven hadden daar. Ik denk dat dat, dat kan toch wel slechter nog. Maar goed, echt dat vooral dat water ook wegpompen en dan de andere kant proberen te verkopen aan de Palestijnen. Ja, dat en dan is dan echt, dan, ik heb die uitzending gezien, ook die documentaire, dat ging over de Westbank. En dat er zelfs ook nog een, een jongen gewond raakt. en die dan van land raakt vanaf zijn middel. en die dan, dan helemaal verzorgd moet worden. En uiteindelijk gaan ze ook die school omvertrekken. en dan gaan ze echt zo'n zo put gaan ze met beton vol storten. Hè? je hebt water waterpunt, gevonden. Een is vergiftigd, weet je wel. En dat mag dan, volgens de regels. Dit is echt te krankjoren voor Ik uh, trek mijn handen volledig af van Israël. Ik ben nu voor de Palestijnen. Ja, zeker. Nee, dit is, dit, maar, deze dit is, maar je hebt antisemitisme. Maar heb je dan ook iets anti-Islam of anti-Palestijns? Dat, dat, dat staat ja, ja. toch een paar treetjes lager. Nee, maar het punt is eigenlijk, ze stammen allemaal van dezelfde mensen af. Oh, en oh, zijn we zijn ze eigenlijk gitteren. allemaal familie bij ja. van elkaar. En ja. op een gegeven moment zijn ze gespleten. En nou zijn de anderen beter dan de anderen. En dan denk ik denk van ja. Ja, ik zeg altijd niemand krijgt in een bijzonder land. We gaan gewoon samenleven. De Molukkers kregen het ook niet. Nee. En de Koerden kregen geen... Ik nee. kan zoveel dingen opnoemen die hebben allemaal geen speciaal land gekregen. Nee. Ik snap best dat, we op, dat uh, onze voorvader hebben ons misdraagd in het behandelen van de Joden. Maar... Ja, we moeten door, jongens. Het oud zeer elke meenemen. We moeten niet dezelfde gaan doen. Ja, Ik hoor het ook aan mijn schoonzoon die is nu ook een beetje Palestijn. Geworden door zijn opa, die komt uit dat gebied vandaan. En ik zeg, Ja, jij sleept het, het pijn van je, va van je opa mee. Niet eens van je vader, van je opa mee. Dus laat het los, gast. We moeten samen leven. Ja. Ja, makkelijk gelul van iemand die gewoon uh, een succesvol leven heeft. Huh? Ja, ja, inderdaad. Sorry. Ja, wat toch anders. Ja. ja, ik heb iets ja. heel anders. Ja. <laughs> Want het uh, schijnt dus dat... Uh, Robotstofzuigers. Die het blijft het belang van een Europese wet aantonen. Oh ja, ik want het hoor, was ja. eigenlijk een soort hobbyproject. Want er was een man en die wilde kijken of hij zijn nieuwe robotstofzuiger ook kon besturen met een gamecontroller. Hm. Dus hij gebruikte de kennis als een programmeur om, uit, om het uit te pluizen. Maar tot zijn verbazing, ontdekte hij ook dat de authenticatie van, uh, van die uh, servers. Dat hij uh, ook mogelijk maakt om elke andere robotstofzuiger van hetzelfde model te benaderen. Oeh. En door het gat in die beveiliging kon hij meekijken en luisteren via ingebouwde camera. Hoezo zit er een camera in. Ja. Maar die zit dan voor de bodem, hè, om te kijken of je niet. Uh, dat hij daar allemaal heen mag. Ja. En microfoons, daar kon hij meekijken in de plattegrondgegevens van andere gebruikers. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurd is. En uh, dus. Uh, ze hebben ook, er staat hier dus geldende robotcijfers, waren slecht een voorbeeld. Dus blijkbaar hebben ze ook een microfoontje erin zitten of zo, ik weet het niet. Oh. Maar de, de Zuid-Koreaanse evenknie van dit project, die heeft ook al een waarschuwing gedaan. En het schijnt dus bij meerdere producenten van die robotstofcijfers te zijn. Dus eigenlijk kan het gewoon niet. Dus neem geen robotstofcijfers, nee, want. Nee. Uh, ze checken alles. Of gooi je er een handdoek overheen? <grijgene> of dus kunnen niet nee, nee, dan, ik of blik, stof. Ik er niks zien. Ik schrik altijd weer van blik. Ik schrik altijd van als ik er s'avonds laat naar huis rijden en dan, dan een fietsje. En dan heb je al maar dat is ook een beetje landerij. En dan denk je wat, wat kraadur, het wat gras. Oh fuck, dat is gewoon zijn stof. Ja, dan denk je dat is beest een of zo. Nou? Ja, oh ja, basis dat is eng. Een onbekend beestje. Ah. Ja. Goed. Dat zijn nou, wel grappige berichten. Wat doen we nog? Ja, ik wil toch iedereen oproepen om nog naar Amsterdam te komen. Want de toeristenbelasting gaat de komende vier jaar. Omhoog. Ja? Van 12,5% naar 33%. Procent. 33%? Ja, dat, is dus, dat levert dus de gemeente 900 miljoen euro op. Ja, dat gaat maar wat niet ze niet opleveren. Ja. Ze willen gewoon minder toeristen, ja. hebben. Precies, ze willen dus, onder de streep willen ze gewoon minder toeristen. Ja. Hebben. Snap ik. Nou, het is wel weer discriminerend voor de mensen die uh, hun laatste geld hebben gedaan voor een retourtje. En dat ze dan gewoon uh, de, de, niet meer kunnen betalen. Ja. Dus de armen zijn weer de, de diepe. Oh, de armen, ja. Ja, maar het is de, wel zo. De ja. armen die naar Amsterdam komen om... Uh, ja, maar mensen die weinig geld hebben... die kunnen ook niet meer met een tentje zomaar ergens staan en zo. Dat is, uh, nee. Je moet allemaal thuis blijven. Ja, dat is, dan, dan krijg je armoede, hè? Ja, ja. zeker. Ja, wat is een beetje een rare armoede... maar het is toch wel weer armoede. Nou goed, je hoort het al. We hebben vandaag uh, Joe Sout zou jarig zijn geweest. Ja. Hij heeft heel veel plaatjes gemaakt en geschreven. Onder andere... Ik zet andere, vast aan. I promise you a, a, a gross garden. Dat was niet zo heel... Hip. Maar wat hij Dat wel mag. Dat die mocht niet van jou. <laughs> maar wat hij ook geschreven heeft, Hush, maar dan voor die purple, die was leuk, maar van Coolashaker is veel leuker. Is dus die hoor hier. Let's go. Kijk, dat was niet het origineel. origineel. was natuurlijk dit, hè? Deep ja, Purple. Ik vind daar wel de, de, de gitaren... Ja? dat vind ik al wel wat veel uh, beter gewoon. Het is wat rustiger. Maar echt van die, uh, die, die swingende gitaar. En dat, uh, ja, en, uh, ja. Nou, Oké, okay. nou, goed. Ja, ja, soms is het leuk om er helemaal op terug te gaan na het origineel. Dat is ja, zeker leuk. Ervan. Nou goed, cool is zeker. Maar het kwam omdat namelijk Joe Sout uh, vandaag jaar zou zijn geweest. Maar die is er niet meer. Die is dood. Ja, ja. Geef het mm. houten top, jongens. Ja, voor naar de gaat. Maar goed. Ja, uh, uh, ja, ja, ja ik zit even te kijken. Ja, we maar. zijn een beetje van de leggen, natuurlijk, omdat we nu dit nieuws horen. Ja, zeker. We moeten een de, nieuw de, boodschappenlijstje ja, ik gaan eerst, maken. Ik, ik vind, eigenlijk, moet je eigenlijk nou gewoon zeggen, dit nog een keer draaien. Ja, echt. Elke ah, keer als ik dat, dat hoor, een weer zo'n oorlog Het is zo mooi gezongen, nou. toch? Ja, zo'n muziek waar ik heel graag het toe ja. wil. Zeker. Maar het ja. is vandaag wel een speciale dag. Niet alleen vanwege dit natuurlijk. Nee? Maar het is vandaag ook het eind van de Rare Disease Week. Maar het is nu eigenlijk nu Rare Disease Day. En dat gaat dus eigenlijk om uh, dat, uh, dat er bewustzijn wordt uh, gevraagd. Voor dat, er, dat er echt 300 miljoen mensen zijn. Wereldwijd die leven met een zeldzame ziekte. Oh. Er zijn er gewoon heel veel van. En uh, je hebt zeker ook al die ziektes uh, die, uh, die je niet kan zien. Dus uh, dat je bijvoorbeeld de schildklier het niet doet. Aancellerij uh, je ook heel ja, veel. Ja, ja, ja, en, uh, ja. en sarcoidosen. Uh, maar ook uh, het syndroom van dit. Uh, uh, al, al dat soort dingen. Die, er wordt te weinig uh, aandacht aan besteed. Maar de mensen zien niet dat je ziek bent. En daarom is het wel heel goed dat deze dag er is. Dus het is op zich dus de Rare Disease Day. Maar ik heb niet gemerkt dat het in Nederland of zo gedaan is wordt Maar nee, nee. het zou, best, ze, ze zou het best wel kunnen gaan doen. Ja. Ja, ja, goed, ja. Het, is het, wel, het is alles wel bijzonder... dat wij alle drie een schild via ja. ja. En ja. alle drie hebben het traagwerkende schild. Ja. Ja. Ja, nee, nee, best... Ik heb dan ook nog... Oh, maar hebben we, dan last van. Wat? we hebben nu geen last nee, van. We hebben nu geen last van. Nee, dat ja. hebben ze ja, zeker niet natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ik dacht alleen dat jullie ADD hadden... maar uh, ook nog iets ja, nee, in de schild En dan ook wel de traagwerker. Hoe is dat dan mogelijk? Dat hoor ik heel vaak. Goed, vandaag ook de kranten lezen. Nairobi in Kenia groeit de druk op de autoriteiten... En steeds meer ouders vragen zich af wat er met hun zoon is gebeurd. Want ja, Citizen TV heeft daar afgelopen donderdag een documentaire uitgezonden. En daar is te zien dat dus mensen uit Rusland daar naartoe komen. En die gaan dus. Uh... Uh, zoons vragen, mannen vragen om te komen dienen in het Russisch leger. En dat gaat niet met allerlei schimmige partij, uh, praktijken... maar gewoon openlijk zeggen ze... je kan heel goed geld verdienen in het Russisch leger. Nou, dan nemen ze die mannen mee en die krijgen een opleiding. Sommige mannen krijgen dan nog wel even spijt. Die zeggen van, oh, waar ben ik in terechtgekomen? Ja, dan mag je de reiskosten zelf even gaan betalen. Met andere woorden, dan blijf je. En dan zitten ze vast aan een contract. En uh, dan worden ook vaak de kanalen met thuis worden geheel verbroken. Dan kunnen ze ook bijna niet meer appen of contact opnemen. En een man die is daar ook naartoe gegaan. En uh, zijn zus maakt zich heel druk om. Want ja, hij heeft nog een gezin thuis. En dat ja. zit te wachten. Komt er nog geld of ja. zoiets? Dus dit zijn wel zeer rare praktijken. Om je, ja, je zou denken, strijd voor je eigen land. Maar nee, daar hebben ze geen mensen meer. Dus ze gaan naar andere landen om. Daar strijders te vinden. Oh, oké. Okay. Ik vind dat... het wel bizar. Maar ja, Rusland uh, doet uh, soms zo rare dingen. Nou, mag, mag ik mag nog één dingetje heel zeggen kort. over die Tuurlijk. Ja. ja? Ja, dat is dus die Rare uh, Disease Day. Je, yeah? je hebt nou ook een film, ik zag gisteren een voorstukje in de bioscoop... die heet I Swear. En dat gaat dus eigenlijk... Uh, dat er een man is die zelf Shield Latourette heeft, heel erg. Yeah? Die zegt dan, nou, hier heb je een kopje koffie... maar wel met een klein wolkje sperma. Weet je? Dat, hij zit heel de <laughs> klassieke. Okay, dus hij nou. twitch, hij klikt, hij whistle. Nou, mooi weekend, we spreken elkaar we volgende, volgende week. Mooi weekend Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken... Dit is ZFM. -M -M. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.